gingen enkele weken voorbij zonder dat er iets bijzonders gebeurde. Maar toen kwam het bericht dat vader aangenomen was als hoofdingenieur bij de Baikal Amoerspoorlijn. Binnen een mum van tijd wist iedereen het. Op school, in de winkel, alle buren. En er kwamen allerlei onbekende familieleden op bezoek die het ook hadden gehoord. En nu wel ze het fijne van wilden weten. De dagen vlogen om. In de maand juli zouden we verhuizen op de derde dag van de vakantie. Op school deed iedereen erg aardig tegen me. En bijna alle kinderen van mijn klas wilden mijn adres in Siberië. Zodat ze me konden schrijven. Wel leuk natuurlijk. Een dag voor de verhuizing was er thuis één grote bende. Kisten in de kamer en op de gang. Je had nergens meer een lekker plekje. S morgens kwam Vladimir helpen met inpakken. Zo jongens, als jullie nou hier in de kamer het servies goed gaan inpakken... ...dan kunnen jullie straks de kamer gaan opruimen. Dan ga ik de boel in de keuken doen. Pak jij de kopjes en de schotels uit de kast dan rol ik ze in papier. Ja, dat is goed. Kijk, hier is het. Pas op, laat ze niet vallen. Ah, wees niet bang, ik weet heus wel wat ik doe. nog oh, maar één dag, hè. Dan zien we elkaar misschien nooit meer. Het is wel heel ver weg, hè. Bijna 7000 kilometer van Moskou. Dat is net zo ver als van Moskou tot midden in Afrika. We moeten vijf dagen en vijf nachten met de trein en dan nog met een vliegtuig of een helikopter. Ik ben nieuwsgierig hoe het er is, maar ik zie er ook wel tegenop. Ja, dat kan ik me voorstellen. Of ga je dit jaar nog op Pionierskamp? Ja, voor twee weken. We zouden ook met vakantie gegaan zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet door. Jullie gingen toch naar de Zwarte Zee? Ja, heerlijk is het daar. Ik heb duiken en ploeteren in de zee. En dan met een... Oh, jongens! Pas nou op, hè. De borden vallen. Wat zijn jullie aan het doen? Hij was aan het vertellen over de vakantie aan de Zwarte Zee. Mm, ja. Daar gaan we dit jaar niet naartoe. Maar we gaan nou een hele lange reis maken. Toch een soort vakantiereis. S'avonds om zes uur werden de kisten opgehaald en naar het station gebracht omdat alles ingepakt was, hebben we s'avonds in een restaurant gegeten. Vader was in een bui en ik mocht nemen wat ik wilde. We sliepen niet thuis, maar bij tante Masha en oom Iwan. We hadden al afscheid genomen van iedereen in de buurt en van de familie en ook van Vladimir. Om negen uur morgens kwam de taxi die ons naar het station bracht, vanwaar de trans Express vertrekt. Wat een groot station en wat is het hier druk? Nou, er zijn wel negen stations in Moskou. Elk station is voor een andere richting. Zo, nou eens even kijken wat we moeten zijn. De trans express vertrekt tijd 10 uur. Dat verreekt op spoor 7. Dus we moeten naar spoor 7. De trans express vertrekt tijd 10 uur. Dat verreekt op spoor 7. Kunnen jullie alsjeblieft wat langzamer lopen? Gaan jullie niet bij? Ja, natuurlijk. Hebben we hebben nog wel even. Het is pas tien voor tien. Wat een lange trein. Mag ik even tellen hoeveel wagons die heeft? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, wacht nog maar even. Dat mag je straks al doen als we op onze plaatsen zitten. Zo, even kijken. Hier, ah, hier. Dit is onze wagon nummer drie. Nou, stap erin, Jori. We moeten coupé nummer twaalf hebben. Ja. Ik ga wel vooruit. Hier is het. Kijk op we wel binnen. Oh, dus een slaapcoupé. Alle coupés zijn zo. Mag ik nu even naar buiten om te tillen? Zou dat wel doen? Ach, laten nog maar. Het duurt nog wel even voordat we vertrekken. Ja, nou voorzichtig zijn dan hoor en meteen weer terugkomen. Joho! Zo, geef mij die tas maar even. Dan les ik die in het bagage net. Zo. En dan deze nog even bij. Uh, zo. Oh. Zo, nou, waar wil jij slapen? Boven of beneden? Uh, nou, dat mij maar beneden. Goed, dan ga ik aan de andere kant ook beneden slapen. Dan moet Juri boven liggen. Hm? <laughs> Zo, ik zal even. Zo, ik zal even. Zal ik even kijken of ik, hem, of ik hem nog zie? Nee, ik zie hem niet meer. Wat zeg je nou? Zie je hem niet meer? wij eens kijken. Nou, kijk maar. Zie jij hem? Hé, hey, ik snap er niks van. Ik ga hem zoeken. Ja, ik ga hem zoeken. Ja, ik, ik, weet het, ik, ga, ik ga hem zoeken. Uh, nog een paar minuten, dan ik dan de trein, zeg. Ik zie hem. Ja, daar komt hij. Jury, Jury, kom ga binnen. Hij komt eraan, hoor. Er zit een grote elektrische locomotief voor. En het zijn 16 wagons op de lange trein, hè? Hé, hey, jongen, wat heb je ons laten schrikken. Zo, nou, ga rustig zitten. Want ik denk dat we nu zo vertrekken. Ja, we hebben de bedden overdeeld. Ja. Wij slapen op de twee onderste bedden en jij mag boven slapen. Is dat goed? Ja, fijn. Maar wie slaapt er in het andere bed boven? Dat weten we niet. Misschien komt er nog wel iemand bij. Ja. Oh, kijk, daar is de conductrice. Oh, ja. Ik zal haar eens vragen. Goedemorgen. Uh, kunt u mij ook zeggen of er in deze coupé nog een passagier bij komt? Uh, coupé 12? Nee, ik dacht het niet. Maar ik zal het even nakijken. U kunt straks ook thee krijgen als u dat wilt. Oh, fijn, dat lust ik wel. We vertrekken. Zo, daar gaan we. Vaarwel, Moskou. Wat is er, man? Je tranen in je ogen. Nee, niks, let er maar niet op. Mag ik nu even door de trein lopen? Ja, zou ik zou hier niet eerst eens even blijven zitten? hem maar. Blijf niet te lang weg, hoor. kom even naar. Alles laat je achter. Ik weet niet wat je ervoor terugkrijgt. Maar we blijven daar ook niet voor altijd wonen. Zo, hm? so, hier heb ik thee voor u. Ik heb er een biscuitje bij gedaan. Fijn, dank u wel. Fijn, dank u wel hoor. Ik heb het even ik... nagekeken, maar uh, u blijft verder met z'n drie hoor. Er komt niemand bij. Gelukkig maar. Er is ook een restauratiewagen, daar kunt u eten. Fijn, dank u voor de informatie. Oh, als u nog meer thee wilt, dan kunt u dat bij ons komen halen. En vannacht is er weer een andere conductrice, die heeft aan dienst. dan dienst. Daar ben ik weer. Weet je wat heel gek is? Nee, en wat is zo gek? Bijna alle mannen lopen hun pyjama over hun hemd. De vrouwen dragen een pyjama met daaronder een pyjama. Gek hè? Uh -huh. Zo gek is dat niet hoor. De meeste mensen moeten verschillende dagen in deze trein doorbrengen. Nou, als je de hele tijd in je kleren zit, dan wordt alles gekreuk en slordig. Moet ik ook al die dagen in de piano lopen? Nee hoor. Jij mag je s morgens wel weer aankleden. Er is ook een goed, maar je kunt eten. Ja, dan gaan we misschien morgen weer eten. Zeg, nou je het over eten hebt. Ik heb best werk. Oh, nou, dat komt goed uit, want ik heb een hele grote tas met van alles en nog wat bij. Oh. Zo, nou, wat willen jullie jongens? Brood met worst of brood met kaas? Ik met worst. Ja, ik ook graag. Oh, Juri, in die tas voor je, daar zit limonade in. En... Hier heb ik een uh -huh. Zo, In die tas zit ook kopjes. Oh nee, wacht even. Ja. We kunnen misschien beter de glazen van de thee gebruiken. Ja. Het is lekker. Het zit hier gezellig. Aha. Ik ga straks even een dutje doen. Nu jij je oog ook maar even dicht, jongen? Maar ik wil naar buiten kijken. Oh jongen, je kunt nog zoveel dagen naar buiten kijken. We hebben nog een hele lange reis voor ons. Na het eten sliep vader al gauw. Moeder en ik keken naar buiten. Het landschap flitste aan ons voorbij en de tijd ging sneller dan ik had gedacht. Het werd al gauw donker buiten. Leuk gezicht was dat. In de dorpjes waar we langs reden, zag je de lichten in de huizen. Van de bossen kon je al bijna niets meer zien. Ik zal mijn horloge even verzetten. Zo, een uur terug. hoe doet u dat? We zijn naar het oosten en vergelijken met Moskou is het daar vroeger. Het scheelt straks wel vier uur. Hoe ver zijn we al? Ik weet niet waar we zijn, maar ik denk wel een heel eind buiten Moskou. Oh, kijk eens, maar er is station voorbij. Rostov heet het hier. Oeh, dat is een hele oude stad. Heb je dat niet geleerd op school? Tuurlijk wel. Het is dan donker, hè? Je kunt buiten niks meer zien. Ga je uitkleden, jury. en duik lekker in een van die bovenste bedden. Ja, ik wil wel slapen. Ik leg je kleren maar boven op het andere bed. Ik sliep meteen. Ik heb niet meer gehoord dat mijn ouders naar bed gingen. S morgens werd ik wakker door het eentonige gedreun van de trein. Ik schoof het gedij een beetje opzij en keek naar buiten. Het was bewolkt. Er stond veel wind, want je zag de bomen heen en weer waaien. Uit de bedden beneden kwam nog geen geluid. Hé, hey, zijn jullie al wakker? Hm? Oh, nog, hey, nee, nog niet helemaal. Oh. Wat is er? Ik vroeg of jullie al wakker waren. Huh? Een beetje. Hoe laat is het? Hm? Eh, kwart echt. Ik heb wel lang geslapen. Gaan, gaan jullie je aankleden? Ik denk het wel. Blijven jullie niet je pyjama rondlopen? Nee hoor, jij mag je ook aankleden. Nou, nee, maar het tijd van de god, is een klein hokje met een kraam. Kun je je wassen. Dan ga ik. Ja. Ik ga me ook aankleden. Ja, ik ook. Nou, even de gordijnen openmaken. Het volgende station waar werd gestopt heet de Perm. Ik had een boekje over de Trans-Siberische spoorlijn. En daarin heb ik gezocht of er iets over Perm in stond. Jawel, en onder meer dat het 1438 kilometer van Moskou verwijderd ligt... ...en 900.000 inwoners heeft. We kunnen wel eens op het station kijken of ze verse broodjes verkopen. Wat zal ik het doen? Geef me geld. Voor ieder één of twee. Maar kun je dat wel? Ja, natuurlijk. Niks aan. Zal ik voor ons allemaal twee nemen? Nee, neem dan meteen maar wat meer mee. Hier heb je drie roebel. Ik hoop dat je hier genoeg aan hebt. Nou, ik ga op. En ja. denk erom dat je op tijd terug bent, hè? Zal het raam even open doen? Ja. Doen het. Ah, even wat frisse lucht. Tjong, het is daar druk zeg. Het lijkt wel of de hele trein gelopen is. Hoe lang hebben we nou nog? Mm, nou, ben ik toch vijf. Zie je hem al? Hm? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nog niet. Zal, uh, zal ik er even heen lopen? Nee, zeg, blijf alsjeblieft binnen, als ben jij ook nog weg. Ja. Hoeveel minuten nog? Ja, nog één minuut. en Ik zie hem nog steeds niet. Wat moeten we nou doen? Roept de station, Chef. Ik geloof dat ik hem zie. Ja, ja hoor. Jori! Jori! Ja? Oh, heel verstandig. Hij stapt voor in de eerste ruiter. Dan komt hij binnen door hierheen. Nou. Dat was het niet wat je zegt. Nou, nou zeg dat wel. Komt hij al? Ik zal even kijken. Hallo, hier is de broodeman. Oh, nou, gelukkig dat je ja. er weer bent. Is ook maar net op tijd, nou. hè? Ja, ik zag de chef lopen, toen dacht ik... ...laat ik maar geen risico nemen en maar meteen de eerste wagon instappen. Nou, prima gedaan, hoor. we nou, eens kijken wat je bij je hebt. Hmm, Goed zo. Hoeveel broodjes heb je? 18, en ik heb Bo nog geld over, ook. Dank je wel. Er stonden daar ook allemaal boeren met eieren, mais en nog andere dingen. Nou, ik heb nog kaas en worst in de tas. Dat kunnen we lekker bij het brood nemen, hè? En we gaan vanavond in de restauratiewagon eten, hè? Ja, hoor, dat doen we. De treinreis verliep verder goed, maar na een paar dagen ben je het echt wel zat hoe. Stel je voor, we moesten bijna zes dagen in de trein zitten. Gelukkig hadden we een zakschaakspelletje bij ons, zodat ik met vader veel partijtjes heb gespeeld. Moeder zat veel te haken en te lezen. Ik heb zelfs nog twee boeken uitgelezen in die tijd. De avond van de vijfde dag moest ik vroeg naar bed. Want de volgende morgen om ongeveer vier uur stopte de trein in Cheetah. En daar moesten wij eruit. Het was koud en donker toen we uitstapten. Vader was bij het uitladen van onze kisten gaan kijken. Moeder en ik waren vast vooruit gegaan, naar de wachtkamer. Wat is het buiten koud, hè? Ik had er helemaal geen last van. Oh, ik wel een beetje. Het is hier tenminste warmer. Ja, nou hoor. Ze hebben het keurig uitgeladen. Er komt straks een vrachttoord om de kisten naar het vliegtuig te brengen. Hoe laat vertrekken het vliegtuig? Oh, pas om 11 uur. Oh. Oh, we hebben tijd genoeg. Ik denk dat we al met die vrachttoorden meer kunnen rijden naar het vliegveld. Dat zou fijn zijn. Zouden ze hier wat te drinken hebben? Nou, wat, wat wil je hebben? Ik heb wel zin in thee. Jij ook, Hebben ze kwast? Ik weet het niet, maar ik zal het vragen. Echt, Eva. Uh, kan ik u helpen? Ja, graag. Uh, twee thee en heeft u een glas kwast? Ja hoor. Mooi, kijk eens. en een glas kwast. Zo. Dat is twintig uh, kopeken. Alsjeblieft. Dank u wel. Moet u nog verder? Ja, we moeten straks naar het vliegveld. Onze kisten staan op het perron. Ik ga werken bij de Baik Amour, Oh, de bam. Ja? ja, wij zeggen hier allemaal bam. Nou. Dat is een afkorting, ziet u. Bam? Oh, ja, natuurlijk bam, <laughs> ja. ja. ja. <laughs> Hebt u vervoer naar het vliegveld? Ja, dat heb ik allemaal van tevoren geregeld. Er komt straks een vrachtwagen om de spul op te halen. Maar ik ga nu even de thee naar mijn vrouw brengen, anders wordt het kort. Oh, oh, ik zal het even op een blaadje zetten. Oh, dat is bijzonder vriendelijk van u. Ja, zo. Zo. zo. Zo. Zo, hier is de thee. En Jury, hier de kast. Lekker, man. Het wordt al licht, dan Is hier een Petrov met de trein uit Moskou aangekomen? Uh, ja, dat zijn wij. Bent u de chauffeur van de vrachtwagen? Ja, hoeveel kisten zijn het? Zeven kisten. Oh, waar staan ze? Ze staan op het, waarom? Oh, dan zal ik een wagentje pakken om ze op te halen. Nou, zal ik even meehelpen? Ja, graag. Nou, ik, ik, ik ben er zo weer, hoor. Die, het ring nou eerst even op, anders is het strakjes koud. Ja, zo. Het mm, is warm, zeg maar. Nee, ik, ik ga nou, hoor. Zeg, zullen wij dan straks alvast mee naar buiten lopen? Eh, eh, ja, ja, dat is goed, goed. Hij wil ons vast wel meenemen.